Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Tegen de man die in 2014 met zijn speedboot een dodelijk ongeluk veroorzaakt op de Vinkenveense Plassen is acht jaar cel geëist. Ook wil het OM dat hij vijf jaar niet mag varen. Bij het ongeluk in 2014 vielen twee doden, twee mannen uit Leusden. De verdachte ramde met zijn speedboot een sloep met daarin vier vrienden. Twee van hen waren op slag dood. De speedboot voer door omdat de bestuurder dacht dat hij een paal of een boei had geraakt. In Berlijn is een auto ontploft toen hij door de stad reed. De bestuurder is omgekomen. De politie denkt dat de ontploffing is veroorzaakt door een explosief. Agenten onderzoeken of er nog explosieve stoffen in de auto liggen. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren dicht houden. Door de ravage is een belangrijke straat naar het centrum van Berlijn afgesloten. Het Openbaar Ministerie eist anderhalf jaar cel tegen Mario D., de chauffeur van de monstertruck die in Haaksbergen op het publiek inreed. Verder wil het OM dat hij tien jaar lang niet als stuntman in actie komt. Volgens het OM had D zijn stunt nooit in de richting van het publiek mogen uitvoeren... en was de parkeerplaats veel te klein voor zo'n stunt. Mario D zei zelf dat hij er niks aan kon doen, volgens hem bleef zijn gaspedaal steken. Bij het ongeluk in september 2014 kwamen drie mensen om het leven. Macedonië heeft een groep migranten teruggestuurd naar Griekenland. Hoeveel precies is onduidelijk...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 Het weer nog op de meeste plaatsen is het grijs met lokaal mist en een spat motregen. Vanmiddag klaart het vanuit het noordoosten langzaam op en het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Short. DFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hawker van de ANWB.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Zo, daar zijn we dan weer. Goedemorgen. Nee, ik denk gewoon goedemiddag. Het is, weer, het is dinsdag, hè? Ja, het is middag. Het is 12 uur geweest. Sterker nog, het is nog bijna 5 over 12. Oh! Maar dat uh, maakt niet uit. We zijn er even goed weer. En het uh, was wel leuk hoor. Vanmorgen voor het eerst met, uh, met, uh, met de oh, OV-taxi vanuit uh, Beverwijk naar Zaltvoort gaan. Nou jongen, dat is me toch een partij comfortabel. Daar waren we wel altijd aan de vroege kant, maar dat maakt niet uit. Dan heb je rustig de tijd om alles voor te bereiden. Ja, dat was leuk. Goedemiddag, Zaltvoort. Leuk dat we er bent. En uh, wij zijn er ook weer. Angela is er ook nog. Die is uh, nog even met... Voorbereidende de werkzaamheden bezig. En nou, voor zover u al een broodje op uw bord hebt leggen... nou, eet smakelijk dan. Moet goed mijn best doen, want er zit iemand mee te gluren. Die is ook weer op de weg terug. En dat is goed, Willem. Dus, uh, mooi jongen. Want die zul je binnenkort wel weer een keer... aantreffen hier bij... Uh, ons prachtige radiostation, CFM Zandvoort. Wat gaan we doen vandaag? Nou, we hebben vandaag natuurlijk de bioscoopagenda. We hebben de, het Regionieuws. En we hebben natuurlijk ook het recept van de week. Had ik dat al gezegd? Ja. Ja. Nou, Regionieuws half 1, half twee Bioscoopagenda kwart voor één. En uh, qua recept kwart over één. Nou, dan is het weer allemaal mooi verdeeld. Gaat goed, hè? Met ons programma ook. Met onze Facebookpagina. Ik zei vorige week. Ik we moet. We willen deze week de 300 halen. Nou, dan zijn we alweer ruimschoots overheen. Ja. We zitten al tegen de 330 geloof ik dus. Dus dan gaan we deze week met de 350. Ja, zo schiet lekker op. Ja, wat ga ik doen? Nou, uh, of wat gaan we doen? Het eerste uur gaan wij even uh, besteden aan een man... die ons vorige week ontvallen is. En uh, ja, dat uh, is toch een van mijn helden. Ook al heeft hij... ...is het dan geen popartiest... ...maar het is wel een van de meest toonaangevende producers... ...uit de popmuziek... ...over de afgelopen jaren. En uh, ...ja, ik had niet eerder uitzending... ...dus kon ik er ook niet eerder aandacht aan besteden... ...maar ik ga dat wel het eerste uur doen. Uh, dan is de, de formule iets afwijkelend... ...de 3 in, in een verhuist naar de tweede uur. Kan dat doen we straks. Maar het eerste uur besteden wij aan George... ...Sir George Martin. En dat betekent dat u niet alleen maar muziek van de Beatles... Er komt wel een plaatje voorbij. Maar niet alleen muziek van de Beatles. nee. Man heeft veel meer gedoen, gedaan. En uh, gezien het enorme uitgebreide oeuvre... En de enorme variëteit vooral ook... Die hij uh, geproduceerd heeft... Gaan we u een aantal stukken laten horen... Uit een prachtig Spotify lijstje wat ik vond. En dat heet Produced by George Martin. En dat is... Nou, George Martin, u weet het, begonnen als muziekstudent, eh, hoboist, in een eh, symfonieorkest geweest. Toen op een gegeven moment een baantje gekregen als, eh, ja, als, als eh, jongste bediende bij de EMI-studio's. Snel opgetrokken, eh, opgeklommeld tot platenproducer en eh, da daarna weer eh, hoofd van het, het eh, label Parlophone, zo moet je dat zeggen. En uh, de man die uh, ja, heeft dus heel veel beroemde artiesten onder zijn uh, hoede gehad. Waaronder natuurlijk als meest aansprekende de Beatles. Maar veel meer. En het leuke is dat we u dat het komende eerste uur uh, gaan laten horen. Daar zitten hele illustere namen bij. Dat je dat even niet vergeet. Zelfs namen waarvan je dat niet direct verwacht. Maar die zijn er wel. Dus het eerste uur besteden wij aan het, einde, aan het werk van uh, George Martin. En, sorry hoor, even kuchtje. Ik begin met uh, Fred, uh, hè? Nee, Jerry and the Pacemakers, moet ik zeggen. Tuurlijk, Jerry and the Pacemakers. Daar beginnen we mee. Dat is de eerste uh, die uh, George Martin geproduceerd heeft. How do you do it? Freddy en de. Uh, nee, Jerry en de Pacemakers. Ik gooi die twee altijd door elkaar heen. Hè? Jerry en de Pacemakers waren het. Jerry Marsden en zijn bandje. In het kilzocht van de Beatles natuurlijk. Het liedje. Was ook oorspronkelijk voor de Beatles bedoeld. Maar die weigerden dat. Die zeiden gewoon van. Dat kunnen we zelf wel beter. Ja, en dat is ook zo. Uh, <laughs> ja, dat is gewoon zo. En dat ga ik u zo laten horen. Maar um, uh, uh, Nee, ik doe het gelijk. En we gaan het eerste uur dus gewoon uh, aandacht besteden... aan de muziek van de, de artiesten... geproduceerd door Sir George Martin. Vorige week uh, overleed hij op uh, 90-jarige leeftijd. Hij is niet in de wieg gestorven, dus... Maar uh, het is een man die uh, zoveel invloed heeft gehad... op, uh, op de muziek uh, als producer van natuurlijk de Beatles... maar ook van hele andere mensen. En... Uh, uh, hij had ook uh, uh, een hele uh, ja, gekke smaak soms. Hij deed ook hele humoristische, humoristische dingen. Uh, zoals onder andere plaat te maken met Peter Sellers. Uh, ook van, van een paar Beatles-stukken, Hard Days Night en Help onder andere. Die staan niet in het lijstje, maar wel dit. Dit is een heel gek liedje. En het, is van, het is van Charlie Drake. En het is, het is gewoon gek. Luister maar. No the says that my boomerang won't come back. In the bad backlands of Australia, many years ago, the Aborigine tribes were meeting and having a big, big We got a lot of trouble, Chief, on account of your son, Mac. My boy Mac, why, what's wrong with him? My boomerang won't come back. Your boomerang won't come back? My boomerang won't come back. My boomerang won't come back. I waved the thing all over the place. Practiced till I was black in the face. I'm a big disgrace, the aborigine raised. My boomerang won't come back. I can ride a kangaroo. Yeah, yeah. Make kinkajou stew. Yeah, yeah. But I'm a big disgrace, the aborigine raised. My boomerang The banished him from the drive and sent him on his way. He had a backless boomerang, so here he could not say. This is nice, isn't it? Getting banished at my time of life. What a way to spend an evening. Sitting on a rock in the middle of the desert with me boomerang in me hand. I should very likely get bushwhacked. <laughs> get out of it, nasty bushwhacking animal. I Think I'll make a nice cup of tea. <laughs> Good gracious. There goes a kangaroo. I must have a practice with me boomerang. Hit him right behind the left ear, Now then, slowly back. If you throw that thing at me, I'll jump right on your head. Huck, huck, huck, huck, huck. Doink, doink. Isn't it marvellous Got a land full of kangaroos And I like to pick that one For three long months he sat there Or maybe it was four Then an old, old man in a kangaroo skin Came him back at his door uh, I'm the local witch doctor, son They call me George Elfie Black Now tell me, what's your trouble, boy? My boomerang won't come back Your boomerang won't come back? My boomerang won't come back The yep, My boomerang won't come back Don't worry, boy, I know the trick And to you, I'm gonna show it If you want your boomerang to come back Well, first, you've got to throw it Oh, yes, never thought of that Daddy will be pleased Must have a go <laughs> Excuse me Now then, slowly back And throw Gekke, ja. Gek, Lekker gek is dit. Goh, My Boomerang Won't Come Back van Charlie Drake. En dat was ook zo'n productie. En Parlophone het labeltje waar George Martin hoofd uh, van was. Zeg maar, dat was eigenlijk een labeltje dat een beetje obscuur was het eigenlijk. Want uh, uh, er kwamen alleen maar een beetje gekke platen op in, het, in, in die tijd. Gewoon hele aparte dingen. Totdat natuurlijk uh, Martin de Beatles kreeg. En uh, het, het, ik zou je nog wat anders vertellen: dat het, het label zat toen de tijd hier niet eens bij IMI, maar bij een of ander klein uh, importeurtje, meneer Stibbe, <laughs> toen die platen uitkwamen. En ja, door de Beatles is dat label ineens natuurlijk uh, verschrikkelijk groot geworden. Maar het was, het was eigenlijk een achteraf labeltje gewoon. Maar goed, dat, uh, daar kwamen dus dit soort platen af. We gaan even nu naar iets heel anders. Uh, want dat is het leuke van het contrast. Want ook dit nummer wist ik eigenlijk niet dat het door uh, George Martin geproduceerd was, maar dat is dus wel zo. En uh, nou, dat maakt het ook helemaal leuk dat je dat even kunt draaien in dit programma. Uh, Paul McCartney samen met Stevie Wonder. Ebony and Ivory. We need to survive is vandaag een beetje een tribute aan Sir George Martin. Vorige week overleed hij op 90-jarige leeftijd. En uh, ja, omdat de man toch heel erg belangrijk is geweest... voor de wereldwijde popmuziek... vond ik een tribute toch wel even leuk. He? mag toch wel? Vind ik wel. dat de man natuurlijk uh, hele uiteenlopende dingen heeft gedaan. En dat bewijst het volgende weer. Want ook de wereldberoemde jazz uh, Ella Fitzgerald heeft die onder zijn... Nee! Oh, nou, oh, die wil ik allemaal niet graag! Die wil ik niet! Zo. No. Dat ik helemaal niet. Ik zei ook, de wereldberoemde jazz-zangeres uh, Elvin Gerald heeft hij onder zijn hoede gehad. En uiteraard met een Beatle liedje. Hier is de Queen of Jazz. Can't buy me love. Can't buy love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 Can't buy Was dat. En dat nummer dat heette Can't By Me Love. Natuurlijk dus even door Lennon en McCartney. Maar goed, dat uh, kan je verwachten. Tribute to Sir George Martin. En ook het volgende nummer wist ik niet dat hij dat geproduceerd had. Nee, dat wist ik gewoon niet. Maar daar ben ik dus nu dus achter dat dat wel zo is. En dat is ook zo'n enorm uh, monument geworden. Uh, natuurlijk, dit nummer. Vooral door de zangeres. Maar ook door uh, de film waar het bij hoorde. Want uh, dit komt uit de tweede James Bond film. Uit uh, 62, 63 of daarom toe. En ja, dan hebben we het natuurlijk over Goldfinger. En dan hebben we het over Shirley Bessie. En uh, mevrouw Adel, hier moet je nog maar eens goed naar luisteren. En weet je niet hoor. Ja.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 Dame Shirley Bessie. Want ook zij is in de adelstand verheven in Engeland. Dame Shirley Bessie wordt ze genoemd. En dat uh, dubbel werd geproduceerd door Sir George Martin. Ja. En wat dat betreft dat Engelse volk toch wel een volk van traditietjes hoor, dat is wel leuk. Je wordt daar gewoon geritterd als je hele goede dingen doet en je hoeft je niet zelfs als je als artiest fantastische dingen doet, kun je daar nog worden onderscheiden en dan word je in de knighthood gepromoveerd dan mag je sir of, of zelfs dame voor je naam zetten. En als je helemaal groot wordt, dan mag je lord voor je naam zetten, toch? Zo is het ongeveer. Ja. Uh, ja. ja. Alleen uh, de titel Lord, uh, die is, uh, voor zover ik weet, is dat overerfbaar. Oké, okay. dus. nou dat weet ik ook niet zo. Maar in ieder geval, als je, door de, kan wel. Als je dus door de queen uh, met een zwaard op je, slagen, op je schouder geslagen wordt, dan ben je dus sir. En dat overkwam ook de volgende manier. we hebben hem al eerder gehoord, maar ja, je komt er niet omheen eigenlijk. En als we het dan toch over James Bond hebben, met fantastische door George Martin geproduceerde Bond-songs. Nou, dan is dit er ook een hoor. En dit vind ik persoonlijk de beste. Maar ja, hier ben ik. When was open ever-changing world in which we live in makes you give in and cry say live and let die If this ever changing world in which we live in makes you give in a Say so live and let die Let Die, uit de gelijknamige James Bond film. En toen het uh, af was, toen uh, zeiden de producers... nou, leuk liedje wel, willen we wel gebruiken... maar wie gaan we het laten zingen? <laughs> ja, en toen zegt George Martin... hé, hey, hallo, je hebt Paul McCartney, de grootste. Wat wil je nou nog? Nou, en uh, vandaar, want ze wilde eerst nog een, een andere zangeres het laten zingen... maar dat gebeurde dus niet. Ah. Uh, tuurlijk niet, dat kan toch ook niet? Tuurlijk niet. Nee. Uh, later heeft ook Guns N' Roses zijn handen nog vuil gemaakt aan dit nummer. Ja. Dat, dat hadden ze ook verbieden, vind ik. Maar goed, uh, live, and let ja. die, live on the Die, de... Live Die uit Daar hebben we uh, al genoeg over gezegd. Ja, dat gaan we maar niet nog. Nee. Nee. nee. Zullen we dan maar het nieuws doen? Ja, het is wel goed die idee. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Een glazenwasser is gistermiddag gewond geraakt na een val van een ladder. Rond twee uur was de man bezig om de ramen van een woning aan de parnassia -laan schoon te maken... toen de ladder onder hem wegleed. De man viel van zo'n 2,5 meter hoogte met de ladder naar beneden... Gezien de ernst van de verwondingen... werd het mobiel medisch team uit Amsterdam opgeroepen. Ambulancebroeders hebben het slachtoffer eerste hulp verleend... en na de eerste zorg is, het, is hij per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De geallamere trauma-helikopter hoefde uiteindelijk niet meer ter plaatse te komen. De politie heeft maandag twee personen aangehouden... in verband met een bedreiging in Heemstede... Er is onderzoek gestart in een horecazaak en de binnenweg werd afgezet. De politie meldde deze bedreiging op Twitter. Een maaltijdbezorger is maandagavond beroofd van een bestelling. De overval vond plaats op de kruising van de Vincent van Goghlaan... en de Piet Mondriaanstraat in Haarlem. De groep had het eigenlijk voorzien op het geld van de bezorger... Uh, maar de à 8 jongens slaagden er niet in de maaltijdbezorger... zijn geld afhandig te maken. Een van de daders sprong voor de bezorger toen deze op zijn scooter voorbij reed. De rest van de groep ging daaromheen staan. Vervolgens eisten ze geld van het slachtoffer. Deze weigerde en gaf gas. Heel verstandig. Wel was hij ondertussen beroofd van de, zijn bestelling. De politie is op zoek naar getuigen van deze overval...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 Een buschauffeur die het ongeval passeerde, alhammerde de hulpdiensten en bood eerste hulp. Terwijl meerdere overige weggebruikers de vrouw moeten hebben zien staan en gewoon doorreden. En zich er dus ook niet onbekommerde. De vrouw is door brandweer- en ambulancepersoneel uit haar benarde positie bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht. Verkeers. Specialisten van de politie zijn een onderzoek gestart... om de exacte toedracht van het ongeval te achterhalen. De Fonteinlaan richting Heemstede was hierdoor afgesloten... wat voor het nodige ophandhoud zorgde. Ja, en uh, het is uh, een tijdje terug ook nog een keer in het nieuws geweest... je bent verplicht om te stoppen. Je bent zelfs strafbaar als je het niet doet. Ook als voorbijgaande uh, en je ziet dat iemand hulp nodig is... Uh, heeft. En je stopt niet om hulp te verlenen, dan ben je ook strafbaar. Ja, zo is dat. We gaan door naar het weer, denk ik. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Na een aantal zonnige dagen is het vandaag over het algemeen bewolkt. Later vandaag klaart het toch geleidelijk weer op en, blijft het, uh, en het blijft wel zo goed als overal droog. Een heel licht gespetter is niet helemaal uitgesloten, maar ik denk dat het eigenlijk wel meevalt. De temperatuur stijgt naar een graad of negen en een waait een matige aan zee vrij krachtige Noordoostwind. Vanavond en komende nacht klaart het geleidelijk uh, op. En bij een naar Oost draaiende toenemende wind daalt de temperatuur tot dicht bij het vriespunt.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 Zo zie je dat mensen, de, hoe sociaal sommige mensen zijn, dat ze gewoon doorrijden. Naar mensen, eh, belachelijk gewoon. Niet meer. Nee, nee. Ja, belachelijk gewoon. Ze zijn niet meer dat, je, dat je dat gewoon uh, laat gaan. En uh, dan nog even onze, wat onze Facebookpagina betreft. We zijn toch trots op We zitten bijna aan de 330. Ik zag net 329. Dus het schiet lekker op naar die 3,500. Dus die moeten we proberen van de week te halen, toch? Ja, vind, vind ik, ik wel. Vind ik ook. Goed, The Night Owls. Dat is een, een prachtig liedje van een band... Die, waarvan ik ook niet wist dat uh, Sir George Martin die geproduceerd had. Maar dat is wel zo. Interessante ontdekkingen gedaan. Ja, een hele ja. interessante ontdekking. Je komt dan hele interessante dingen tegen. Dit ook. The Little River Band. The Night Owls. Band. geweldige band lijkt het. Ja, geweldige band. En, uh, ja. Dus ook wederom zo'n nummer dat uh, geproduceerd werd door uh, deze theotoon aangevende recordproducer Sir George Martin. Jarenlang werkzaam geweest voor IMI, later is hij zijn eigen airstudio begonnen, onder andere op Montserrat. En die studio werd er op een gegeven moment vernietigd door een orkaan. En toen organiseerde hij een festival. Samen met onder andere Phil Collins en Paul McCartney. Om de slachtoffers daar een beetje te helpen. Goed, dat, dat ook allemaal nog over deze fantastische man. En nu gaan we even naar de film. Ik denk dat we even naar de film gaan. Ja. Telescoopagenda. Ja. Ja, ik zat even te wachten op mijn uh, view, hè. Race naar de maan, 3D in het Nederlands. Race naar de maan is de nieuwe animatieavonturenfilm... voor de hele familie van de makers van Ted en de Schat van De Mummy. En deze film draait morgenmiddag om half twee... Dan uh, Robinson Crusoe in 3D, ook weer in het Nederlands. Uh, Papagaai Dinsdag woont met zijn dierenvrienden op een paradijselijk eiland. Na een hevige storm spoelt een merkwaardig wezen aan, genaamd Robinson Crusoe. Deze film draait morgenmiddag om half vier en zaterdag, zondag en volgende week woensdag eveneens om half vier. Rokjesdag is de nieuwe romkom van Johan Nijenhuis, regisseur van de Toscaanse bruiloft en verliefde op Ibiza. Deze film draait vanavond om 7 uur en om half tien. En uh, even kijken, ja, uh, eveneens uh, donderdag, morgen niet dus. En dan donderdag tot en met dinsdag draait hij elke dag twee maal uh, te weten om 7 uur en om half tien. In de misdaad thriller Legend speelt Tom Hardy de indrukwekkende dubbelrol van Reggie en Ronnie Cray. De twee meest beruchte criminelen uit de Britse geschiedenis en vertelt het verhaal van de opkomst en ondergang van deze broers. Deze film wordt u morgen, morgenavond aangeboden door filmclub Simon van Kolm en begint zoals gebruikelijk om half acht. Tot zover. Van uh, het, het Praag Festival Orkest. Die een aantal grote filmthema's op deze manier uh, op uh, de plaat heeft gezet. Geweldig mooi. En dit was natuurlijk uit Gone With The Wind. Dat u dat ook nog even weet. Er zijn mensen die vragen dat van, wat is dit nou? Nou, dat komt uit Gejaagd Door de Wind. Oftewel, Gone With The Wind. Uh, uit een andere film uh, kwam het volgende nummer. En dit is niet de originele versie, maar wel geproduceerd door George Martin. Eh, want u weet, we, het eerste uur van ons programma doen we even een tribute aan deze vorige week overleden plaatproducer. Die zo enorm belangrijk is geweest. Nou, dit is ook zo'n prachtige versie. Het meisje werd eh, ge geboren als Priscilla White. Was garderobby juffrouw bij de Cavern Club in Liverpool. En in het kielstok van de Beatles natuurlijk, ja, hoe kwam het bijna anders, uh, maakten ze ook zij de stap naar de platenstudio en uh, de naam werd Silla Black. En zij zong een prachtig nummer van uh, Burt Bacharach en Hal David en dat heet Elfie. What's it all about, Elfie? Is it just for the moment we live? What's it all Een gelijknamige film. Ik weet niet of deze versie daarin zit, maar dit was in ieder geval een cover van dat lied wat in die film zat. Van uh, uh, Ja, die film heette ook Elfie. Stuk van uh, Burt Beckerwack en Hal David, geproduceerd door George Martin en de zangeres heette Silla Black. Uh, die is ons ook al niet zo lang geleden alweer ontvallen. Ja, dit, dit is, het is een, een, een ramptijd wat betreft de muziek. Het dunt verschrikkelijk uit. Uh, vorige week dus ook onder andere Keith Emerson... De, de beroemde organist, pianist van The Nice en Emerson Lake in Palmer... die afgelopen vrijdag alweer uh, ging hemelen. Uh, daar besteden we morgen in de vinyljaren nog wat aandacht aan. En um, <tossimus> misschien straks ook nog wel, dat weet ik niet. Dat zien we nog wel eventjes. In ieder geval nu een nummer van uh, Kenny Rogers. Ja, ook die. Ja, ook die. Uh, ja, ik moest even kijken. Uh, ook die uh, om, heeft een nummer geproduceerd door uh, George Martin. En dat heet Morning Desire. Here it's seven in the a. It's gonna take more than Just one of those days when I wanna lay here with her and love her before I leave and listen to the rain fall on the roof and the thunder sounds like horses' hooves. Oh, I listen to her breathe and it makes me wanna wake her up and tell her that I'm on fire. With morning desire It Looks like I'm gonna be late again And I gotta get up and get moving And I'm trying like horses' hooves Oh, I listen to her breathe and it makes me want to wake her up and tell her that I'm on fire the thunder sounds like horses Oh, oh listen to her breathing. It makes me want to wake her up and tell her that I'm on fire With morning Desire With morning Was dat dus en uh, uh, dat is een prachtig liedje. Dus ook weer geproduceerd door uh, George Martin. En nou zit ik even verkeerd te kijken. Uh, Morning Desire heette het. Nou, ja, daar moest er eventjes kijken. Ik was het kwijt. En uh, nou ja, nog een andere beroemdheid die hij, dankzij Paul McCartney natuurlijk, in de studio kreeg. Een uh, liedje dat hij ook weer produceert. Het is Sir George Martin. Dat is ongeveer zo'n beetje de laatste die ik ga draaien vandaag. Uh, Michael Jackson. Ja, natuurlijk. Want Michael Jackson uh, in uh, begin jaren tachtig... had een uh, overeenkomst met Paul McCartney. Paul McCartney uh, zou één liedje doen op uh, zijn LP Thriller. Dat was The Girl Is Mine. En als tegenprestatie deed uh, Michael Jackson een liedje op het album... Uh, Pipes of Peace van, van Paul McCartney. Samen met Paul natuurlijk. En dat heet CCC. Het eerste uur er alweer op. En het eerste uur hebben wij vandaag even besteed als tribute tribute aan Sir George Martin. Voor een man die vorige week, dus op 90 jaar geleefd werd, overleed. Um, hij was al een tijdje niet meer uh, actief. Zijn laatste CD, die kan ik u aanbevelen. Die heet In My Life. Moet u maar eens kijken. Die staat wel niet op Spotify volgens mij, maar wel op YouTube. Kunt u daar tracks? En daar heeft hij, dat was zijn laatste ding. En daar heeft hij een aantal fantastische Beatles nummers opgenomen. Met onder andere Bobby McFerrin, Met Phil Collins. Met Robin Williams. Met Celine Dion. Met Sean Connery. En nog veel meer beroemde mensen. Het is een geweldige plaat geworden, overigens. En die CD die heet dus In My Life. En dat is het laatste wat George Martin gedaan heeft. Want hij kreeg problemen met zijn oren. Dat is doof. En ja, dan kan je geen platen meer produceren als je doof bent. Nee, dat hoor je niet meer. Dat hoor je niet meer. Goed, het tweede uur hebben we natuurlijk gewoon onze gebruikelijke gevarieerde muziek. We hebben ook nog een 3 in 1 voor u straks. Uh, we hebben nog het recept het komende uur. En uh, nou ja, nog veel meer leuks. We gaan nu eerst naar het NS-journaal van 1 uh, uur. Ja, 1 uur. Ja, een uur.